Goedemiddag, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Een gokschandaal in de Britse politiek wordt groter en groter. Er duiken steeds meer namen op van medewerkers van de conservatieve partij... die geld zouden hebben ingezet op wanneer de verkiezingen zijn. Een campagnechef en een beveiliger, beveiliger werden al onderzocht. En nu gebeurt het ook bij een data-analyst. Hij en zijn collega's zouden met voorkennis hebben gewet op de verkiezingsdatum. Premier Soenak van dezelfde partij zegt dat hij boos is. Ik was incredibly angry. Ik ben when I als ik over deze En Het is goed dat ze worden zijn serieuze De Britse goktoezichthouder zegt dat ze nu alle wed weddenschappen over de datum van de verkiezingen onderzoeken. In Limburg zijn vanochtend tientallen vaten met chemische rotzooi gevonden. De politie gaat ervan uit dat het drugsafval is. De vaten liggen bij Stevensweert, vlakbij de grens met België. Sommige lekken, maar of de grond vervuild is, dat weten we nog niet. Vorig jaar werd er, werd er een stuk meer gedumpt en ook werd er, werden er meer drugslabs opgerold dan ooit. Een Nederlandse journalist van Soccer News is vrijdag opgepakt in Leipzig na de wedstrijd Nederland-Frankrijk. Hij maakte met zijn drone beelden van de omgeving van het stadion, maar dat mag niet. De politie is daar extra streng op door de dreiging van terroristische aanslagen tijdens het EK. Na het betalen van een borgsom van 200 euro was de journalist weer vrij...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 Het weer nog, volop zon vandaag. Alleen in het oosten van het land en Limburg hangen vanmiddag wat wolken voor de zon. Het is zo'n 20 tot maximaal 23 graden. Vanaf morgen zomers met veel zon en dan zo'n 25 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu, live, vanaf het circuit in Zandvoort Race Radio, Race Radio ZFM, ZFM Kissing like a bandit, stealing time Underneath the sycamore train Cupid by the house, it's Valentine my sweet lover and make slowly but sure. Tell her was she well, a crocodile shit. van Terrence Trent Derby. Even kijken hoor. Welke microfoon was het? Ja, ja. ja. deze maar. Ja, ja deze. Ja, dat ja, ja, ja, is ja, lekker. Deze is goed. <laughs> ja, ik moet Ah, die Fred. Ja, hey, yeah, yeah, know, yeah. uh, ja, we zijn er weer. Uh, Terrence Trent Derby was dit. En uh, wishing, Well, wishing, tell. Ja, inderdaad, Fred. Nou, leuk. Uh, dit uur gaan wij uh, luisteren. Uh, tijdens de historische, historische Grand Prix, we kunnen ons ook uh, eigenlijk ineens weer verstaan, zeg. Het is niet ja, te geloven. Ja, ja, ja, die, ja, ja, die Formule 1, onder, pal onder ons, nou. de, die laat dat hele gebouw trillen. En, uh, dat, uh, zou Nou, ga ik straks aan Renault vragen, waarom ze eigenlijk die motoren altijd zo uh, starten en dat uh, en, en zo laten loeien en zo, dan denk ik, ja, voor mij mag het, maar het is, ja. um, dat ja. moet een functie hebben, want het kost geld. Ja, ik, denk, ik, denk, ik denk dat het gewoon uh, te maken heeft met de motor opwarmen en kijken of... Ja, maar motor... ik, ik zie ook altijd de laptops die eraan gekoppeld zijn. Dus oh, ja, ja. ik denk dat het daarmee te maken ja, is. Ja, ja, ja, ja. Uh, onze collega collega Carina die is uh, vanmiddag nog op pad geweest uh, samen met uh, cameraman Leon en uh, ik, ik verwacht dat we daar eigenlijk wel via YouTube weer het een en ander leuke beelden te, te zien krijgen maar wij hebben in ieder geval het geluid van de interviews en ze heeft er een viertal opgenomen en we beginnen natuurlijk uh, bovenaan dat lijstje en daar staat uh, zijne hoogheid prins Bernhard van Oranje Nassau van Vollhoven want die heeft hier vandaag gereest en is natuurlijk ook eigenaar van het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 Nee, nee, kijk, ik, ik denk, alleen oh, hou je niet van races? Ik denk wel gewoon dat heel veel van die oude auto's... zijn natuurlijk echt met de hand geklopt, zijn een soort kunstwerken. Ja, ja. Uh, dus, ja, tenminste, uh, zo ervaren ik dat ik sommige van die auto's zie... die ik niet eens als raceauto heb, maar dat is gewoon echt een mooi object gewoon. Weet je oh, uh, zeker weten. Die uit 1928, ik zeg, die moet misschien in het Lauman Museum. Ja, nee. Nou, daar wilde die wel van nee. Ja. <laughs> maar, eh, uh, bent... U bent vast heel trots hoe deze dag allemaal verlopen. Nee, zeker. Ik ben altijd, natuurlijk, heel, we hebben natuurlijk heel veel geluk met het weer. Maar nou, een mooi sfeertje. Dat Het dus, cadeau. Uh, ja, dat is het uh, Ik wil u heel erg bedanken en uh, geniet ervan. Wanneer is uw volgende race? Ik ben uh, oh, nog niet gepland. Niet gepland, nee, dat is ook wel lekker. Nou, geniet ervan. Dank u wel. Dank u wel. Zo, tot zover uh, Benno. Ja, dank je uh, Fred. Uh, dat was Carina met uh, zijn hoogheid uh, Prins Bernhard van Ono. Oranje of zo van Volhoven. En um, hij is 54 jaar. Ja, ik heb hij heeft een eigen Wikipedia-pagina. Dus heb ik er een beetje bij genomen. Ja, dus, uh, uh, ja, ja, hij is van 69. Ja, hij is van 69. Ik ook. <laughs> ik denk hoe weet jij dat nou? Maar ja, is, uh, hij is 54 jaar. Ja, ja. En uh, getrouwd met uh, Annette. Nou, dat, uh, die achternaam, dat laat ik even voor wat het is. En eens even kijken, hij heeft. Uh, Twee kinderen. Oh nee, meer staat er nog achter. Dus hij met, met, met verschillende <laughs> kinderen. In ieder geval, het, het grappige was dat uh, een van die kinderen, die is hier ook op het circuit. En die was dus uh, uh, uh, uh, Prins Bernhard uh, kwijt. Uh, haar vader kwijt. En uh, toen is Carina, die is samen met uh, het kind, uh, wie er dan ook is, uh, op, zoek uh, gaan. Ja, op goed zoek gegaan. Ja. Ja, en zo kom je uiteindelijk ja. aan je interview. Dat is wel uh, heel slim natuurlijk. Uh, ja, je moet gelijk je kans grijpen natuurlijk. Precies, ja. uh, dat is uh, heel goed gedaan. Nou, we gaan straks verder luisteren naar Carine. Maar eerst eens even muziek. Dat heb je. En dat doen we met uh, aha en take on me. Aha. Aha. Aha. aha. Een beetje afsluiting met Oosterse klanken. Ja, en dat uh, waren uh, de band Mange en Living on the Ceiling. Dit de jaren 80. Heerlijke hit. Heerlijke hit, ja, ja. inderdaad. een beetje zomerse klanken. Ja, uh, beetje. Nou, een uh, zomerse klanken... En zomers is het ook hier in Zandvoort. Ja, met aantrekkelijke temperaturen, terwijl wij in een uh, zwaar gekoelde ruimte zitten. Een soort ja. kast is het hier. <laughs> nou, gelukkig maar gelukkig, ja. ja, het is wel. Uh, maar het is gewoon ontzettend lekker weer in. Uh, in uh, uh, in, in, Zandvoort. in Zandvoort. Ja, ik uh, <laughs> word een beetje afgeleid door uh, Rob Harms. En Hans Hugenholz, uh, die, uh, daar gaan we het over hebben. Ja. Tenminste, uh, hij was gedurende 25 jaar de drijvende kracht en directeur van het circuit Zandvoort. En was uh, internationaal bekend als John John Hugenholz. Dat is wel wel grappig. Hè? En, en volgens mij had hij ook niet een. Uh, kijk even naar Rob. Um, ja. uh, circuit show getekend. Ja, uh, ja, ja, ja precies. Ja, is, ja. Nou ja, dat even refererend aan het vorige plaatje. Dat was natuurlijk ook uh, uh, uh, uh, muziek uit uh, verre uh, ver ah, landen. Ja. Ja. Uh, daar hebben we een, een interview over, over Hans Hugenhols eerste raceauto. Ja, eerste raceauto. Ja. En dat heeft Karina gemaakt. Nou, goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. Uh, ja, ik ben van de radio dus en ik, uh, we filmen ook meteen. Want deze auto moet natuurlijk op beeld. Wat voor prachtig auto is dit? Dat is een Riley uit 1928.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 Uh, hugenol C. Je dus, uh... moet in een museum, hè? Dat zei, dat, dat zei even het al, ja. Wie ja. weet waar het wat. Ja. Ja, ja, ja. Prachtige Lauwman, geniet van deze dag. Dankjewel. Leuk het te spreken. Zo, so, hey, ja, dat was uh, Carina. Dat was Carina. Nou, dat was een leuk interviewtje en we gaan weer verder naar muziek. Ja, dat doen we. Off, off the storm, heb ik lekker glazen aan, dus je kent hem nog wel, hoor. Calm After the storm. <laughs> nou, nou, laat maar lekker stormen, Fred. Uh. Ja, yeah, dit was the last thing of my mind. Wat zeg je nou? Wat heb je al in je mind? Uh, the, yeah. last, the last thing. last <laughs> oké. <Okay. laughs> Helemaal goed. <laughs> um, wij zijn hier live op het Skipark Zandvoort. Tijdens de historische Grand Prix. En uh, wij nemen het ons even van. Want uh, onze collega Carina. Die heeft de nodige interviews uh, opgenomen. En ja dat is wel grappig. Uh, zij uh, heeft een interview opgenomen. Met uh, de jongens en meisjes. Van de universiteit uit Eindhoven. En ik met mijn 67 zo Mag dat rustig zeggen. Uh, en dat is wel grappig. Eindhoven is namelijk uh, die universiteit. Niet alleen ook uh, de universiteit van in Delft staat hij met een solarwagen, weet je wel, zo'n ja, ja, ja. zo zo zonnepaneelautootje. En die heb ik weer geïnterviewd. Maar okay. Wist ik veel dat Carina bij Eindhoven zat. <laughs> ik vond Delft trouwens iets dichterbij, dus uh, dat was wel prettig. En, uh, maar goed, we gaan eens even luisteren op wat zij ja, besproken heeft met, in geval, uh, met de studenten: uh, Carina in, uh, Eindhoven. en Eindhoven. Ja. Nou, van de historische Grand Prix naar de toekomst. Want ja, die zijn er dus ook. En ik heb hier te maken met uh, studenten uit Eindhoven. Hoe is het in Zandvoort? Vind je het leuk? Ja, superleuk. Het is uh, mooi weer, dus uh, ja, de auto staat er mooi bij, dus ja, uh, we hebben er zin in. hier staan. Want wat is dit een prachtig exemplaar. Het lijkt bijna een soort insect. Ja. Uh, gaat hij op zonne-energie of hoe wordt hij aangedreven? Waterstof? Nee, dit is eigenlijk uh, een elektrische auto ja. en uh, we focussen hier eigenlijk voornamelijk op het uh, sneladen. Dus uh, deze auto die kan oh. nu in 4 minuten opladen. Dus dat is eigenlijk, uh, ja, naar, naar ons weten, de snelst ladende elektrische ja, auto ter wereld. Ja. Ah, oh, daar is Nederland toch weer zo goed in, hè? Ja, toch. Ik bedoel, met de zonneauto, uh, de solarauto. Nee. Dat komt natuurlijk uit, uh, is dat uit Delft dan? Uh, Delft, maar ook in Eindhoven. Ja, ja. Hè? En uh, hoeveelste jaar student ben je? Uh, ik ben uh, derde jaar student. Derde jaar. Ja. En is dit een afstudeerproject alvast? Nee, dit is eigenlijk voor de meeste mensen eigenlijk een tussenjaar. Dus ze nemen eigenlijk een jaar vrij van hun studie. En dan gaan ze aan dit soort leuke project werken. Ja, dat is mega leuk. En uh, hoe hard gaat deze? Ongeveer uh, 316 km per uur. Dus, uh... Dat zou Max, Max leuk vinden. <laughs> Waar is die eigenlijk, trouwens? Maar... Uh... Jeetje, zo hard. Maar hoe lang dan? Want dan is de batterij natuurlijk zo leeg. Ja, hier op Zandvoort zouden we ongeveer 6 à 7 rondjes kunnen doen. En dan moeten we opladen. Nou, maar dat vind geluk... ik echt heel erg veel. Ik denk, na één rondje is die leeg. Nee. En dan kunnen we weer in 4 minuten opladen. Jeetje. En dus ik, voorzie jij ook straks bij het racen dat er straks in de hier in al die fitboxen, uh, paddocks, uh, bij de pitstop uh, oplaadpalen zijn. Ja, dat moeten we wel nog even met Zandvoort overleggen, maar uh, ja. ik denk dat ze dat wel mooi vinden. Ja. <laughs> Wat vind je het meest speciaal aan deze? Ja, het is eigenlijk het, de, het batterijpakket. minuten ja. uh, opladen dat is niet zo, uh, zomaar iets, dus uh, er komt heel veel warmte vrij, dus je moet dat heel goed koelen. Ja. En daar zijn we eigenlijk gespecialiseerd in. Ja. En komen er ook studenten van het buitenland, of überhaupt mensen van het buitenland, kijken hoe jullie dit hebben gedaan? Uh, nou, we hebben ook een aantal in het team zitten, dus ook een aantal internationale studenten die ja, bij ons gewoon werken, ja. dus zeker. Ja. Ja, ik snap het. Nou, ik ben benieuwd, maak je er ook eentje voor gewoon op de weg? Uh, nou, wij niet, maar uh, we zullen het zeker aanraden bij andere fabrikanten. Ja, want vier minuten opladen is natuurlijk perfect. Ja, zeker als je naar Spanje gaat, dan uh, best wel ideaal. Maar, uh, hoeveel kost zoiets? Uh, nou, in ieder geval, deze is erg duur, denk ik. <laughs> Onbetaalbaar. Dus uh, zeker nog niet voor uh, dagelijkse gebruik. Maar mochten nou, we ja, mocht dit meer gaan produceren, dan uh, kan die kosten er natuurlijk uh, omlaag. Nou, je zal wel trots zijn. Ja, zeker. En, uh, jullie zijn met het hele team hier? Vier man. En we zijn totaal met ongeveer twintig fulltimers. Dus, uh... Wat goed, zeg. Nou, succes. Ja, dankjewel. En uh, je hoeft nu nog maar hoeveel jaar? Uh, nog twee jaar studeren en dan uh, ben ik klaar. <laughs> nou, dan gaan we, je, gaan we je zien. Is goed. je. <laughs> Zo, dat was Carina vanuit de universiteit in Eindhoven. En wij gaan naar U2 en stak in a Moment. Twee platen door elkaar, maar het is. Ik weet niet hoe je. Hoe je de... ja, dat is, uh, het komt erop, die zit er doorheen te zingen. Oh, oké. Okay, uh. <laughs> Goed, zetten we hem zandvoort vanaf het circuit en we, hebben, we zijn bezig met een uh, interview-reeks van uh, Carina en we hebben uh, Prins Bernhard gehad, uh, de nette de docenten, nee niet de docenten, de studenten, de studenten. Van, de, van de universiteit in Eindhoven, dat was uh, gewoon hier op het ski opgenomen met hun elektrische auto en even kijken, we hadden de eerste raceauto van Hans Hugenholz waar ze bij was en we gaan nu naar uh, Argentinië ja en dat is een uh, even kijken, een uh, gesprek over een auto in de Zandvoortse kleuren, ja ik ben benieuwd oh, we staan hier bij een prachtige want het viel me op, dit zijn de Zandvoortse kleuren dit zijn, de, nou, dit zijn de kleuren van Argentinië. Oh. Daar racen ze vroeger mee. Dit ja, is een Cadillac. Het is een Volpje. En de motor is een Cadillac motor. En uh, 500 pk. En uh, hoe lang heeft u deze al? Uh, 24 jaar. Zo. En Komt u dan elk jaar met uh, deze valpie uh, bij... Uh... Meestal ja? kom ik hier wel naartoe, ja. ja. Wat vindt u er zo leuk aan om hier te staan? Het is gezellig toch? Ja, het is zeker gezellig. Op met ja? het op, top. zo door het dorp heen rijden. Uh, wanneer is dat? Ja. Morgen of vanavond? Ja. Ja, het gewoon uh, ja. een hoopvolk volk. Ja. Volk en gezellig. He. En na al die jaren komt hij natuurlijk heel veel mensen weer tegen. Ja, natuurlijk Ja, ook. Okay. Ja, ze kennen mij allemaal. Ik ken het allemaal.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 Ja, door die pe... op de eh? Benno. Ja, zeker. Ja, yeah, nothing can stop us now. Ja, we, we moeten ons even, even wat uitleggen. We, uh, ja. we waren bezig met het interview met Carina over uh, een raceauto in de maar kleuren, maar dat was het uh, geluid was dusdanig slecht. dat we een, een uh, te, te zacht. Het was niet slecht. Ja. Het was te zacht. Te zacht. Ze, ja. Het was niet hoorbaar. En we hebben daarover uh, de muziek heen gestart. Uh, onze technicus Leon, die uh, gaat daarmee aan de gang. En uh, we hopen dat uh, op een later tijdstip uit te zien. Ondertussen was Carina die was bij, de, uh, bij de studenten van de Universiteit Eindhoven. Maar ik was bij de studenten van uh, Delft. En ja. die hadden een solar-auto. En ik sprak met. Uh, even kijken hoe het is. Dries Boslo. Drie, ja, de, ja. En, uh, van, van Belgische afkomst. Dat is ja. wel heel, heel leuk. Laten we maar eens luisteren. Nou, ik, uh, ik sta hier in het paddock en daar, uh, ja, daar hebben we eigenlijk toch wel een hele vreemde eend in de bijt. Vreemde eend in de bijt. Uh, want uh, Dries Boslap, uh, we staan hier bij een, uh, een wagen die op zo'n energie rijdt. Ja, dat klopt. Dit is uh, wagen genaamd Nuna. Die we met het team eigenlijk al uh, 20 jaar uh, bouwen. En elke twee jaar wordt er een nieuwe gebouwd. Oh, daarom, daarom... Nu begrijp ik het waarom jullie bij de historische Grand Paris zijn. De wagen is al 20 jaar oud. <laughs> Zou je kunnen zeggen? Nee, we hebben uh, dus 20 jaar geleden de eerste auto gebouwd. Dit is nummer 11 die hier staat. Okay. En elk jaar worden ze beter. Elk jaar worden ze nieuwer. Elk jaar worden ze sneller. Uh, en uh, hier hebben we ook dus al twee races mee gereden. Marokko Zuid-Afrika. Die van Zuid-Afrika hebben zelfs kunnen winnen. Uh, dus een uh, mooie bak die er staat. Ja, geweldig en jullie hebben de, zeg maar, ja, ik noem het maar even de motorkap. Eh, noemen jullie het zelf ook zo? De, de, de, de zonnepanelen staan omhoog? Ja, de motorkap noemen wij de zonnepanelen en uh, ja, die dekken eigenlijk alles mooi af voor de aerodynamica. Maar als je eraan wilt klussen is het natuurlijk een hel. Dus uh, die gaan mooi omhoog en ah, dan ja. uh, hebben we handjes vrij om elk elke klein boutje hier, hierin te tweaken. Ja. Ja. Is het nu zo dat uh, jullie zijn van de universiteit? Hè? En, uh, universiteit Delft. Universiteit ik Delft. En, nou, en neem aan dat jullie steeds voortbeduren op de kennis van de, van de vorige generatie, van je, van je collega's. Absoluut. Ik denk Delft, dat dat het meest cruciale ding is, dat ons team zo goed en populair maakt, is dat uh, onze alumni heel betrokken zijn. En, uh, die kennis van 20 jaar, die geven we elke keer mee. Wat betekent dat het team nooit opnieuw start, maar eigenlijk op 20 jaar kennis verder bouwt. Ondanks dat elk jaar wel een nieuw team is. Dus elk jaar hebben we 15 tot 20 nieuwe studenten die hier beginnen. Uh, en die maken dan deze auto helemaal zelf. Zegt Dries, maar dan de mensen die dus zeg maar volgend jaar in 2025 dan aan dit project beginnen die moeten wel uh, 20 jaar 21 jaar kennis uh, tot zich nemen om verder te kunnen gaan. Ja, dat klopt. Uh, gelukkig moeten ze enkel de nieuwste kennis overdragen. Hè. Okay. Dus uh, de, de methodes die we zo lang hebben ontwikkeld, die geven we gewoon door. Die moeten ze even leren, dat is niet zo moeilijk. Maar allemaal niet heruitvinden, daar gaat het om. Niet zo moeilijk? <laughs> het hangt er vanaf aan wie het vraagt. Hè. Oh, ja. nou, ik vind het uh, buitengewoon indrukwekkend. Want we kijken even onder de motorkap en we zien daar... Uh, nou, elk draadje is ook gelabeld. Dat komt helaas, omdat er soms nog wel eens een draadje stuk durft gaan... En, uh, hoe ga je dat dan debuggen? Ja, dat, uh, mijn hoofd gaat daar niet bij, maar we hebben gelukkig andere slimme elektromensen die dan uh, kunnen zeggen van als dit uh, signaal niet werkt dan is het dit draadje dat kapot is en dan uh, weten we dat zo te fixen. Nou geweldig. Um, deze wagen, een, uh, ja hoe is dat eigenlijk? Want jullie rijden door uh, vaak woestijnen. We rijden door woestijnen, over bergen, uh, soms zelfs door uh, de regen, uh, gek genoeg. Uh, en het uh, enige constante is dat de zon hard moet schijnen. Zolang de zon hard schijnt, dan uh, kunnen wij knallen. Ja, maar wacht even. Dries, als het regent, schijnt de zon niet. Zie, dat is een probleem. En daarvoor hebben we die mooie 20 kilogram aan batterij ook bij. En die 20 kilo batterij, die brengt ons nog 700 kilometer ver. Oh, daar schijnt inmiddels de zon wel bij. We hebben een behoorlijke marge, ja. ja, ja, ja. Geweldig. En, en hoe kan je zeggen, dat hoe, hoe verstaat Nederland zich ten opzichte van de rest van de wereld op deze techniek? Wel, er is een grappig verhaal dat zich te ronde doet, is dat uh, om een winnend zonneteam te zijn, moet je Nederlands spreken. En uh, dat is uh, zo... Dat leg uit, leg uit. Alle, alle goede zonneteams in de wereld, die komen of uit Nederland of uit België. Uh, en allemaal uh, talen, grappig genoeg. Dus uh, wij met ons team hebben veruit het meeste wereldtitels kunnen veroveren al, van alle zonneteams. Uh, maar verder zijn de Belgen ook wel een paar keer gewonnen. Die van uh, Twente doen het heel goed. Uh, uh, Eindhoven doet het ook... Uh, heel goed. Oh, jullie hebben nog concurrentie ook? We hebben heel sterke concurrentie. En uh, we groeien elk jaar meer dichter, bij, dichter naar elkaar toe. Uh, ooit hadden we nog zoveel jaar voorsprong en uh, het grootste budget. Wat betekent dat we toen de duurste zonnecel en het beste auto hadden. Nu heeft iedereen een groot budget. En iedereen heeft heel goede ingenieurs. En iedereen heeft al tien jaar plus aan kennis. Dus uh, het wordt el, elk jaar spannender om die titel binnen te halen. Dus het is een, een prestige object of een concurrentie tussen de universiteiten van Nederland? Absoluut. En België ook? België ja, en Duitsland en Japan en Australië Amerika. Allemaal uh, goede concurrentie. Maar op een of andere manier is een Nederlandstalig team altijd uh, de, de overmacht kunnen weten te kunnen behouden. Uh, Dries, kijk even links van ons. Er staan allemaal uh, uh, nou, zeg maar gereedschapskisten. Zijn jullie nog wat van plan dan om nog wat te gaan sleutelen uh, we hopen altijd even niet, maar het zou zomaar kunnen dat er een boutje stuk gaat en we zijn voorbereid om elk apart boutje in deze hele auto te kunnen vervangen. Dus we hebben elke keer onze hele werkplaats die we meenemen in een busje en dan maakt dat ons ja, bereid om, stel er gaat in het linkerwiel een miniboutje stuk, dan wop, tien seconden later hebben we het vervangen. Zo, waarom zijn jullie eigenlijk hier op de historische Grand Prix? Omdat het een uh, ontzettend mooi evenement is, uh, maar ook het verschil tussen oude auto's en nieuwe auto's, dat vinden wij heel cool om te zien en heel cool om mee te geven aan de mensen. Uh, wij inspireren graag, dat is ook een doel van ons team naast het winnen van de race. En ik denk dat dat hier een uh, ontzettend mooie gelegenheid voor is. Hoe reageert het publiek op jullie? Heel geïnteresseerd en uh, met verrassend goede vragen eigenlijk. Want je denkt uh, als techneut ben je hier zo lang in bezig, zo'n moeilijke technologie, maar er zijn... Uh, Ondanks de heel specifieke niche aan technologie die erin gaat, zijn er heel veel mensen die er toch een soort van rationeel inzicht in hebben. En dan heel gerichte vragen kunnen stellen. En dat, dat vind ik mooi om te zien. Ja, dat is geweldig. Dus er is eigenlijk buiten de universiteit nog meer kennis in Nederland op, op deze techniek. Je zou kunnen zeggen dat hier in Mount Everest dan kennis rondloopt als het gaat om auto's. Hartstikke goed, Dries. Nou, vandaag zondag. Gaan jullie nog even uh, ook een rondje rijden? Om kwart over drie rijden wij twee rondjes, als het goed gaat. Oh, en wat, wat, wat als, Hoe bedoel je? We gaan gewoon twee rondjes rijden. Oh ja, dat wou ik zeggen. Wat als het goed gaat. Dat gaat altijd goed. Ik bedoel, als je de woestijn doorheen komt met zo'n wagen. Ja. Zeg, die coureur hè, die erin zit. Oh, nee, Hebben jullie nou dat lichtste, lichtste studentje genomen die erbij zit? Gek genoeg uh, heb ik het geluk gehad om... Uh, Ga we, weg, echt waar? Drie races heb ik uh, coureur mogen zijn. En dat komt omdat de coureur moet aangevuld worden tot 80 kilo. Zodat alle teams gelijk spel spelen. Anders zou je gewoon de lichtste persoon inzetten. Dus wordt aangevuld tot 80 kilo. En het enige wat de coureur moet kunnen doen is... Drie 3 uur geconcentreerd pijn doorstaan, want het is, je hebt geen uh, kussentje, je hebt geen comfortabele stoel, je zit met je rug helemaal gebogen, het wordt 50 graden, je bent 3 uur lang aan het zweten en het enige wat je moet doen is die, die auto op de weg houden uh, met volle concentratie en dat is uh, de taak, een heel nobele taak, een heel coole taak, maar wel een zware. Nou, drie je nog voor me staat. Een keer op 3 uur 50 graden. Dat is nog erger dan een ja. sauna. Ach, acht dagen op rij uh, in de, de race uh, van Zuid-Afrika. Dan uh, het is het een goede fysieke inspanning. Als ah, cursus moeten fit zijn. Ongelooflijk. Dus het, het uh, nou ja, goed. Um. En vandaag ga je, jij dan ook straks nog twee rondes rennen? Helaas niet. We hebben binnen het team heel veel goede coureurs. En vandaag zal een coureur van het nieuwe team de taak op zich nemen om twee mooie rondjes te gaan rijden. Dankjewel. Super, graag gedaan. Zo, dat was hij dan. Ja, dat ja. was uh, Dries van het uh, Technische Universiteit van ja. Delft. En ondertussen hebben wij een code rood op het uh, circuit. Ja, en want, ja, Rendel, uh, wat is er gebeurd, denk je? Nou, twee die, uh, denk ik... Uh, oh, sorry. Wacht, ja, ja, ja, ja, ja, even ja, ja. opnieuw, want de microfoon stond niet over. Ah, nu wel. Ja, duidelijk. Goedemiddag. Ik denk twee uh, rijders die hetzelfde millimetertje asfalt wilden gebruiken. Dan gaat ah, niet dan nee, gaat ja, goed uh, ja. onderaan de geil. Dus... Uh, even fout. Oh, Ze en zijn nu aan takelen, zien we. Oké, okay, maar uh, dat betekent gelijk code rood, oh, Gerlach. Uh, ja, Gerlach is wel een puntje. Daar wil je geen auto's op de baan, of half op de baan hebben staan. Daar kom je echt serieus hard de hoek om uh, zeilen, zeg maar, ook met zo'n formule 1. Ja. Uh, dan moet je geen obstakels tegenkomen. Dan krijg je rommel. Dus uh, ik denk de Westerlijn gewoon besloten heeft, jongens, we stoppen het even mee. We ja. gaan we eventjes uh, code rood. Iedereen uh, kopje weer op nul. En dan gaan we het nog een keer opnieuw proberen. Precies. Maar uh, het programma loopt daar wel heel erg uit uh, hier. Uh. Ja, dan moeten de Solar autotjes even wachten. Want uh, dat is beloofd. Dat we straks uh, de elektrische auto's op de. Baan krijgen we overigens. Twintig jaar al. Twintig jaar al zijn ze met die Solar-wagens bezig. Dus ja, ja ik, ik, moet, ik, ik moet zeggen, ik had het net over, ik heb het al een tijdje niet meer gevolgd. Maar ik, ik weet wel dat je gewoon die hele wedstrijd door Australië, die zat je heel te volgen op tv. Ja, ja. en, uh, en die Nederlanders deden het altijd goed daar. <laughs> Ver vooruit zelfs, geloof ik wel. Ja. En uh, dat is natuurlijk ja, uiteindelijk gewoon een prachtige wedstrijd met al die techniek. Ja. Uh, wat het met de toekomst te maken heeft, weet ik niet. Ik zie jongens allemaal niet in zolderauto's rijden. En ik zag ze trouwens hier op het pelk, ik zag ze in een tentje staan uit de zon. Ik weet niet of ze een rondje gaan voorhouden eigenlijk, want ze zijn volgens mij niet opgeladen die dingen. Dus uh, ik weet niet hoe ze dat gaan doen. Oké okay, Fred, uh, rammelen een beetje muziekkorsten. Ja, dat gaan we doen. En uh, dat doen we met uh, I'm Not Scared, 8 Wonder.